Het onderzoek in het huis in Veghel, waar gisteren drie doden werden gevonden, is nog niet afgerond. De politie verwacht pas vanmiddag meer informatie te kunnen geven. De politie hield gisteren een verdachte aan. De politie gaat ervan uit dat hij familie is van de slachtoffers. De doden zijn twee volwassenen en een kind. Volgens Omroep Brabant gaat het om drie Turkse vrouwen van drie generaties. In Baghdad zijn 18 Turkse bouwvakkers ontvoerd. Ze werkten in het oosten van de Iraakse hoofdstad aan de bouw van een sportcomplex. Het is niet duidelijk wie de ontvoerders zijn. Mogelijk heeft de ontvoering te maken met het besluit van Turkije om luchtaanvallen uit te voeren op doelen van IS in noord Irak.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 Het weer verspreidt over het land, vallen wat buien. Tussendoor kan de zon ook schijnen. Het wordt 16 tot 18 graden. Komende dagen blijft het wisselvallig en fris. Dit was het NOS-journaal. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staat een file na een ongeluk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Berkel en Roderijs. En knooppunt Prins Klaasplein, 8 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinfo.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 De voelige woensdag is gestart. Goedemiddag. Het is twaalf uur. Het is sterker nog, het is al bijna vijf over twaalf geweest. Ja. Maar een hoop tijd is dit hoor, nieuws en reclame. He? Voor je allemaal vijf minuten van je uitzending. Nou, ik heb hem. Ah, hebben we nodig, hè? Goed, het is uh, tijd om van start te gaan... met CFM Lunch op... Uh, Zandvoort Lunch op deze woensdag... Het is alweer 2 september vandaag, tijd gaat hard en uh, de, ja, de meteorologische herfst is gisteren begonnen, ja en dat is ook wel te zien ook, ja het weer past zich behoorlijk aan mag ik zeggen. Maar goed, laten we niet over het weer gaan zeuren want het is toch nooit goed en uh, de een vindt het te warm, de ander vindt het te koud, de ander te nat, de ander te droog, de een vindt te veel wind, de ander vindt te weinig wind. We gaan uh, wel proberen even te achterhalen, dames en heren... hoe de stand is op dit moment in de, de actie tegen de windmolens. Dat gaat u natuurlijk straks in het nieuws horen. Tenminste, als we het ergens kunnen vinden. Nou, daar gaan we wel vanuit. Uh, verder hebben we natuurlijk de 3-in-1. De bioscoopagenda agenda, niet meer. Die is tegenwoordig op dinsdag. Dat weet u, dat hebben we gisteren verhuisd. En dat blijft ook zo. En uh, nou ja, we hebben natuurlijk het recept. Ja, natuurlijk. Straks gaan we lekker eten. En de is er ook, die, gaat, die zit nog even druk achter de computer en zo nieuws te doen. En recepten zoeken, lekker eten, water loopt me weg in. Eh, uh, bond, sorry. Nou, dan laten we maar eens lekker muziek gaan draaien. Ik heb een heleboel leuke platen voor de laatste staan. Een heleboel nieuwe en ook wat oudjes. En, nou ja, je weet het, we draaien alles het was met elkaar. Natuurlijk een leuke 3-in-1 vandaag. Ook weer een hele leuke. Ja, ja, ik heb een hele leuke vandaag. En ik blijf het nog maar eens een keer zeggen. Mocht u zelf een leuke suggestie hebben voor een 3-in-1. Dat wil zeggen drie platen van één bepaalde artiest. Of misschien wel drie platen met één gezamenlijk onderwerp. Ja, bijvoorbeeld fiets of zon of... Uh, nou ja, noem maar wat. Mag u die rustig aan ons opsturen hoor. Zet ze gewoon, in een, uh, zet ze gewoon lekker op onze Facebookpagina. Stuur daar uh, op onze Facebookpagina een pb'tje. Komt het allemaal voor elkaar. als moet ik het allemaal zelf bedenken. Ja. Nou, daar heb ik niet zoveel moeite mee, maar... In ieder geval, we hebben er nog eentje staan, we hebben er nog een aantal klaarstaan en vandaag hebben we weer een hele leuke. Zullen we maar muziek gaan draaien? Ja, dan gaan we doen. Dit is Jamie de sharpness. And, and the one that sharpness You like. win every fight that you start Never caring who you rip apart If you don't get your way You can borrow or pay But you're not until you're into love You've got nothing until you're unto love Until it feels like I should put to your head Oh you darling, nou je moet dus leren liefhebben, nou oké, okay. kijken wat de cursussen zijn, toch? Hm. Drie in één, en vandaag hebben we er een van Dave, Dee, Dozie, Biki, Mick en Titch. jawel, hier komen ze. esta es la leyenda de Sana Just a little bit, and take. Just a little bit and take Ja, typisch zo'n beetje uit de jaren 60. Maar oh, ze gaan nog even door. Nou, laten we gaan nog even Dat wou ik nu dus zeggen. Typisch van een beetje uit de jaren zestig. Elke plaat die ze uitbrachten vanaf van alles is een singleware hits. En, uh, en niet zomaar hits. Maar meestal kwamen ze wel in de top 10 terecht. En zelfs een aantal op nummer 1. Dave, Dee, Dozie, Beekie, Mick en Titch. Er waren ook maar heel weinig mensen in die sixties die die naam konden onthouden. Dave, Dee, Dozie, Biki, Mick en Titch. Ach, ja, dat heb je net van mij gehoord. Ehm... Um... Nou ja. Ik vergat Biki had. Ja, Dave, D, Dozie, Biki, Mick en Titch. Dat waren ze. En ze hadden knallers van hits. En drie daarvan hoorde u in onze 3-in-1. Want dat vinden we zo leuk. En gewoon een beetje terugkijken naar die uh, oude plaatjes. Uh, u hoorde een volgens de Legend of Xanadu. Daarna Bandit. Duidelijk geïnspireerd door... Uh, Toen dat moment in opkomst zijn de Griekse Sertaki muziek. En uh, als laatste hoorde u uh, Zabadak. Een, een, gewoon een onzinplaat waarvan je eigenlijk weer steeds van afvraagt. Waar gaat het over? Maar uh, wel leuk. En, en het leuke van deze band was ook altijd dat niet één plaat leek op de vorige. Het was altijd weer anders. Ze waren altijd weer met wat anders bezig. Gewoon een leuke band. Dave D, Dozie, Biki, Mick en Titch. Nou niet meer vergeten. Nee, nee, nee. Goed, we gaan nog één plaatje draaien voordat we naar het nieuws gaan. Het is nog een beetje vroeg. Ik dacht, het is al klaar, maar het is nog maar vier van half twee. Dus dan kan er nog wel een plaatje door. Oh, ja. Yeah. From all the mess you made Same old beats. Sure, I could stay, but there's a place I'd rather be, and I can't help but dive away from all of Die er zo af en toe gewoon eens een keertje bij komen gezellig. Ja, ja we houden wel op de hoogte hoor, van de nieuwe dingen en zo die allemaal gaan verschijnen. En uh, uh, doei. Het nieuws bij ZRM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Joehoe! Yeah. Tja. Ja, het nieuws van woensdag 2 september. Een 27-jarige Roemeen is maandagmiddag aangehouden in Haarlem voor diefstal en heling van kleding. Een metgezel van hem wordt nog gezocht. De politie krijgt een melding dat twee mannen zich verdacht gedroegen in een auto op de gedempte raamgracht in Haarlem... Een van de mannen was volgens een getuige bezig met een tas en folie. Waarschijnlijk ging dit over een geprepareerde tas om gestolen spullen in te stoppen. Toen de politie naar de auto toe ging troffen ze maar één man aan. In de kofferbak vonden de agenten een vuilniszak met kleding waar de alarmlabels en prijskaartjes nog aan zaten. De Roemeen is meegenomen naar het politiebureau en de tweede man wordt nog gezocht.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 En die zullen niemand zijn. Eh, zeker die laatste niet, nee. Nee, die krijgt ook nog een cursusje van een, of van een duizendje of wat, weet ik. Ja, twaalfhonderd ja. euro kost die bij mij weten. Ja, oké. Okay. Ja. Dura Vermeer voert tussen 31 augustus en 16 november... in opdracht van de gemeente Haarlem groot onderhoud uit aan de Leidsevaart tussen de Emmabrug... tot voorbij de kruising Westergracht. Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de Leidse Vaart... maar alleen in zuidelijke richting, dus de stad uit. Auto's en fietsers richting het centrum worden met borden... via de Eerste Emma-straat en de Tempelierstraat omgeleid. Winkelcentrum Plaza West is vanaf de Randweg over de Westengracht bereikbaar. Ook is het winkelcentrum vanuit de noordzijde van de Leidse Vaart bereikbaar.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 Daarop zijn de twee mannen aangehouden en in de auto werden meerdere haardrugs aangetroffen. De drugs zijn door de politie in beslag genomen en de beide mannen zijn ge... ingesloten. <tie> een pand aan de Zeestraat in Zandvoort is gisteren ontruimd... na de ontdekking van een hellekwekerij bij de buren. Door de kwekerij is ernstige schade aan het pand ontstaan, zo meldt de politie...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 kans op een bui. Met een west- tot noordwestenwind wordt het 18 graden. Vanavond en komende nachten is het vrij helder en blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen komt het tot enkele buien, maar regelmatig schijnt daar tussendoor ook de zon. De wind is vrij krachtig uit het westen en de thermometer blijft steken op 16 graden. Seconds of Summer heet het beentje. En het nummer dat heet Fly Away. Ja, we worden wel vrolijk van eigenlijk. Ik vind het wel lekker. Ja, lekker beentje gewoon. Ja, lekker, lekker vlot. Lekker gezellig muziekje is dat. Lekker meezingertje ook. En zo weet ik het allemaal niet. Goed, nou vandaag dus geen bioscoopagenda meer. Dat weten jullie. Dat hebben we verplaatst naar de dinsdag. Uh, dan uh, doet Imka dat tegenwoordig. En uh, nou ja, dus we hebben vandaag weer lekker meer tijd voor muziek. Straks natuurlijk wel het recept. Dit is babyface. We've got love. But I seem to face. Lekker plaatje. En het nummer, dat heet uh, We've Got Love. We gaan even lekker terug in de tijd. Herre, dus ook deze nog. Nog, nog, nog, nog, nog, nog, nog. Ja, tenminste. Ja, wou zeggen. The Four Seasons. Four Seasons met Frankie Valley natuurlijk als voorman. Het volgende is een liedje dat ik toevallig hoorde omdat het uh, nieuw in een afspeellijst gezet werd. Ik vond het wel lekker klinken. Lonely Decenter is het. Zo heet het. En het is van Glenn Hansard. Ja, klinkt wel lekker dit. En het liedje heet uh, Lolli Desserts. Ja. Zo so was het. Vesdomineel. We let me walk you home. Maar straks, kwaad overweer. Poppig onderhuis. Please, let me walk you home. You look so good to me. I wasn't to break your heart, but if I ask you for a deed, will you tell me that I'm not too late? I want to hold your hand. Please let me hold We zitten even in de lekkere autjes. You're as cold as ice! Foreign earth. De plaat nog steeds van uh, Foreigner, dus koud als ijs. Koud als ijs. Ja, nou, lekker dan allemaal. Um, ja, wat gaan we doen? Ja. Dit zijn natuurlijk de Common Lynettes. Een nieuwe single, Hearts on Fire. Wauw, wat een plaat. Time flies when you're having fun, zeggen ze dan. Dus is het eerste uur er alweer op van uh, Sea Families. Maar goed, niet getreurd. We hebben nog drie uur te gaan. Straks natuurlijk nog twee uur vinyljaren en ook. En nog een uurtje lunchen. Ja, dus we hebben nog zat te doen. Uh, ja, wat ik u nog uh, toe wil aansporen... is natuurlijk om vooral uh, die uh, enquête te tekenen. Uh, Petities24.com uh, Schuine streep verzet windmolens. De stand moet nog uh, aanzienlijk hoger worden. Het verbaast me trouwens wel over reacties van sommige mensen op berichten die ik uh, las op uh, Facebook. Mensen zijn kennelijk nog te dom om een beetje goed te lezen. Uh, er wordt uh, duidelijk gezegd van uh, we zijn niet tegen windenergie. Hoewel ik dat persoonlijk niet voor mij geldt, want ik ben er wel tegen. Maar uh, die mensen lezen slecht. Het gaat niet om dat die mensen die die actie voeren tegen windmolens zijn. Ze zijn alleen tegen die dingen voor de kust. En dat is een volkomen logische zaak. Want het is gewoon geen gezicht. Dit is gewoon geen porum. Als je dat ziet. En s'nachts is het ook vervelend met al die zwaaiende rode, rode lichtjes. Je wordt er helemaal gek van. Dus teken die actie. Het gaat niet om dat men geen windenergie wil. Het gaat alleen dat mensen niet in het zicht wil. Maar er zijn kennelijk mensen in Nederland die niet zo goed kunnen lezen. Nou ja, oké, okay, jammer dan. In ieder geval, de actuele stand weten we nog niet. Er schijnt iemand op dit moment bij en 18 zwaar aan het tellen te zijn. Hoorde ik net. Dus um, mochten wij uh, tweeën die actuele stand nog krijgen, dan hoort u hem van ons. We gaan even naar het nieuws en het weer van 1 uur. Tot zo.